Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Jacqueline Blom vertelt de ombrenger. Omdat alom onomwonden omschreven is hoe de omloop van CO2 de omgeving omkomt, kan ik alleen maar omroepen, laat de lucht met rust. Professor Sikbok voegde er geen CO2 aan toe, maar haalde er de oerstof uit. De gevolgen waren even erg. herfst geworden. En zware wolkenvelden joegen langs het zwerk, zodat het die dag niet licht werd. Maar in Bommelstein was het warm en gezellig. En het knetteren van de haard overstemde het huilen van de wind in de schoorsteen. Luister nu toch eens. Wat zullen arme lieden die nu in hun eenvoudige auto's naar buiten moeten het moeilijk hebben. Hm? Jij denkt toch altijd aan anderen, Ollie? Ach ja... Dat doet men vanzelf als men veel alleen is. Mm -hmm. Alleen is maar alleen, bedoel ik. Ja. Ik vraag me wel eens af hoe het zou zijn als de zorgende hand van een vrouw. Ja. Ik bedoel, Joost doet zijn best, ja. maar toch... Als de dagen korter worden ja. en de wind zo giert, ja. denk ik wel eens. Ja. Mm -hmm. Dan. Soms denkt men wel eens. Ik. Ja, ja. M M Mallert, wa waarom laat je het bij denken en waarom doe je niet iets? Schep een beetje moed en, en kom tot daden. Mevrouw <hierst> uh, uh, uh, uh. Doddel nam al spoedig afscheid en heer Bommel liet haar uit. De storm loeide door de open deur de gang in en rukte aan zijn jas. Maar daar schonk hij geen aandacht aan, terwijl hij het verdwijnende figuurtje nakeek. Wat kan ze bedoeld hebben? Schep een beetje moed en kom tot daden, zei ze. Ik ben altijd bezig, dat weet iedereen. En mijn moed is algemeen bekend. Hm. Misschien is de tijd rijp om een groot, belangrijk werk aan te pakken. Dan zou het misschien makkelijker zijn om haar te vragen of ze... Nou ja, alles zou gemakkelijker zijn als iemand begrijpt wat ik bedoel... Het bijeenharken van bladeren heeft niet veel zin. De wind blaast ze even vlug weer weg met uw goedvinden. Maar ach, het verzet de zinnen. Ja, daar heb ik ook last van. Ik, ik ga een eindje lopen in de vrije natuur... omdat ik een grote gedachte omhoog voel borrelen... zonder dat ik weet wat het is. Het is de herfst, als u mij toestaat. ...de vogels trekken... ...en de gedachten borrelen. Het is allemaal heel betreurenswaardig. Heer Bommel liep met een fladderende jas door de storm... ...maar hij voelde zich één met de grootste natuur... ...en reusachtige mogelijkheden ontvouwden zich in het brein van de eenzame heer... ...zonder dat hij precies wist welke. Je kan beter niet die kant op gaan. Oh. Uh, dag, ik weet al. Waarom niet die kant daar op? De deugt het niet. De lucht kleurt daar maar niet meer. Als het niet verandert, kom ik er in de lente niet terug. O, oh, is het zo erg? Ik heb gedaan wat ik kon. Daardoor ben ik wat laat met ipsen. Maar ik, ik heb het niet kunnen verhelpen. Het is toch wat te zeggen. Uh, tot ziens, ik weet al. Ja. Wat zou die bedoeld hebben? Waarom zou het in deze buurt niet deugen als de lucht hier niet kleurt? Dat begrijp ik niet helemaal. Ik bedoel... Hm, misschien is dit de grootste taak die ik zocht. Wie weet. Heer Olly ging zo op in deze gedachte dat hij de dunne buis die hij passeerde niet zag. Het was een soort pijp die uit de grond omhoog stak... Hij had pas in de gaten dat er iets vreemds gaande was toen duizeling hem beving. Oh. Oh. Gelukkig was het ongeval ondergronds niet onopgemerkt gebleven. Niet ver van de getroffen heer werd een luik in de bodem geopend. En in de winderige buitenlucht verscheen het fijn besneden gelaat hey, hey. van professor Joachim Sikwok. Een geleerde die het daglicht niet altijd verdragen kon. Het is toch een hinderlijk bijverschijnsel, dit omvallen. Maar het is niet gevaarlijk. Er is meteen weer omgeving. Om is gelukkig niet zeldzaam. Voorzichtig, mijn waarde. Zo'n kleine flauwte kan tot onaangename aberraties leiden. Hier is een ladder. Zet daar uw voet, dan zal ik u bij het afdalen steunen. Het spijt me dat ik u niet beter kan ontvangen. De middelen ontbreken me om wat grief aan te brengen. Neemt u plaats. Huh? Oh. Ja. Wat, wat is er gebeurd? Weg u niet duizelig? heb een tere gezondheid, als u begrijpt wat ik bedoel. Het had niets met uw gezondheid te maken. Mm -hmm. Het is een normaal, toch hinderlijk bijverschijnsel van mijn ombrenger. Uh, wat, wat, wat is dat? De grootste uitvinding van deze eeuw. Misschien wel van alle tijden. Even geduld, dan zal ik u er alles van vertellen. Eet u nu eerst even dit pilletje met omgever op. Het is versterkend en zal u weer geheel op krachten brengen. Oh, wat is dit voor spul? Deze omgever bevat de stof... Die ik door mijn vinding aan de lucht onttrek. Het is de oerstof die alles doordringt. En ik ben erin geslaagd deze op eenvoudige wijze uit de atmosfeer te halen. Deze stof nu noem ik voor het gemak om, om. Uitstekend begrepen. Wanneer ik nu te veel om op een bepaalde plek aan de lucht onttrek. ontstaat er een plaatselijk om tekort. en dat veroorzaakt duizeligheid. Maar die gaat natuurlijk over wanneer men die om weer tot zich neemt voor het gemak in tabletvorm. Kunt u me volgen? Ja, nee bedoel ik. Waarom haalt u om uit de lucht als je die later weer als tabletjes op moet eten? Ach, die tabletjes zijn maar een aardigheid. In plaats van tabletten kan men er nuttiger zaken van samenstellen. Ik ben in staat alles van om te maken. Alles. Het is alleen maar een kwestie van geld voor de juiste apparatuur. Ach. Volg me nog steeds? Mm -hmm. Mm -hmm. Hier ploeter ik in een afgedankte bunker. Met geringe middelen stel ik primitieve apparaten samen... ...waaruit ik hoogstens onnutte tabletten kan bereiden. Maar voor het echte werk heb ik geld nodig. Geld. En dat is de reden dat ik u zo gastvrij ontvangen heb, mijn waarde. Hier ligt uw kans. Het lijkt me een mooie uitvinding. Heel mooi. Voedsel uit de lucht stel je voor. Ach, kom. Voedsel is een onnozel bijproduct. Met om kan ik alles maken. Kunststoffen van elke soort. Goedkope energie in onuitputtelijke hoeveelheden. Niets staat ons niet meer in de weg. Want in een hand omdraai... Onderwerpen wij de gehele natuur aan ons oppermachtig verstand? Ja, ja. Ons oppermachtig verstand. Heel ja. raak opgemerkt. Gij zijt de figuur die ik zoek. Een daadkrachtige, ontwikkelde persoonlijkheid die de middelen kan verschaffen. en op heldere wijze vermachten organiseren. De bouw van een verbeterde ombrenger is nu het eerste wat moet worden aangepakt. Het, het eerste. Oh, hier ligt de grootste taak die zo in mijn borrelde. En omdat geld daarbij geen rol mag spelen... Oh. Een bescheiden begin. Hiermede kan ik even voort. Voor verdere besprekingen zal ik wel langskomen. Tot ziens dus. Ja. Het is toch wonderlijk wat een heer vermag. Mevrouw Dobbel zal nog vreemd voor mij opkijken, als u wat begrijpt wat ik bedoel. Toen heer Bommel de volgende ochtend terugkeerde van zijn morgenwandeling, genoot de bediende Joost juist van een koffiepauze in zijn schoonmaakwerkzaamheden. Ik hoop dat je niet te veel lawaai maakt met die stofzagen. Ik ben bezig scherp na te denken over een groot werk... dat ik daadkrachtig ga organiseren... zodat ik er vannacht niet van kon slapen. Zoals u wilt, heer Olivier. Mm. Maar de gang mag wel eens een beurt hebben. Ik zag de ene stofzak naar de andere vol met uw wel nemen. Ach, pas op, de stofzagenkrank. Oh, oh, oh. Oeh. Dat is zeer betreurenswaardig. Ik hoop dat u zich niet bezeerd hebt. als ik zo vrij mag zijn. Het is een schande. Het is hier een troep, als je begrijpt wat ik bedoel. Een heer moet zich in zijn eigen huis door het stof wentelen om te kunnen gaan nadenken. Hoe kan ik zo tot een heldere ontwikkeling komen? Het is heel treurig. Hoe licht kan men zich bezeeren aan al dat vuil? Vooral wanneer men met grote plannen bezig is. Ach, eigenlijk moet men alles alleen doen. Vol vrevel opende Joost de stofzuiger en trok er met enige moeite de zak uit om die te gaan ledigen. Op hetzelfde moment greep hier Bommel de stang met de bedoeling om een mooi voorbeeld te geven door het persoonlijk verwijderen van spinrag. Daardoor trok hij de stofzuiger onder de knecht vandaan, zodat deze het evenwicht verloor. Dit zou op zichzelf nog niet zo erg geweest zijn, maar de ongelukkige bediende torste de stofzak in de armen. En toen hij daar bovenop viel, scheurde het textiel. De dichte stofwolken stegen op en versluierde het beeld. Dit is heel verschrikkelijk voor een heer die zich wil gaan verdiepen. Versloffing en verwaarlozing om me heen. Terwijl ik zelf met grote plannen voor het hel van de wereld rondloop. En er wordt trouwens ook nog gebeld. Joost! Oh, Joost! Ei, hey, ei... Hey. Hebt u uw jas gescheurd, mijn waarde? Het is uh, stof. Uh, uh, Inderdaad, stof. Ik had het niet raken kunnen samenvatten. Wel nu, dat treft. Ik ben blij dat ik u in deze omstandigheden aantref. Het geval wil dat ik als nieuwste aanwinst van mijn ombrengsysteem een omstoffer geproduceerd heb. Met het bedragje dat ge me gisteren ter hand stelde, heb ik dit kunnen vervaardigen. Zie hier, een ronde doos, een stang. Meer is het niet, een omstoffer. Geen grote vinding, maar een aardig bewijs dat ge uw geld bevredigend belegd hebt. Ge kunt hiermee meteen de markt opgaan om verdere middelen voor de ombrenger te vinden. Let op. Dit instrument heeft een grote affiniteit voor stofpartikelen. Hij sprak wat moeilijk, want hij had op onopvallende wijze een eenvoudig zuurstofmasker over zijn neus gestulpt. Het doel daarvan werd al spoedig duidelijk, want de toeschouwers die deze voorziening niet hadden, werden door een duizeling bevangen. Alle stof wordt opgezogen en in de vorm van stoftabletten wordt het naar buiten geworpen. Hier komt weer aan, ziet hij wel? Zie hier, de stofzuiger van de toekomst. Deze ruimte is voor het eerst van haar bestaan geheel stofvrij. Wat zegt u ervan? Heel knap. Ik heb nog nooit zulk stofzuiger gezien. Ga zo voort. Zeker, alleen heb ik nog wat geld nodig. 10.000 florijnen is voor het moment wel voldoende. Maar we moeten toch spoedig eens ernstig praten over het echte werk. De omstoffer zal ik intussen bij u achterlaten, zodat u vast een zakelijke basis hebt. Hier heeft u een check. Binnenkort hoop ik u iets te laten zien dat werkelijk belangrijk is, mijn waarde. Maar voorlopig hebt u daar vast een aardige nieuwigheid voor de huisvrouw. Tot ziens. Oh. Een heel bijzonder apparaat. Eén druk op de knop... ...en alles is stofvrij. Knap hoor. Het is natuurlijk maar een eenvoudige uitvinding... ...voor de huisvrouw. Maar ik wil wetten dat Dotteltje ervan staat te kijken. Nu kan ze zelf zien... ...wat een heer vermag... ...die tot daden komt. Oh, hoe maakt u het, mevrouw? Bezig als altijd, zie ik... Nu, ik heb ook niet stilgezeten, hoor. Om te bewijzen dat ik tot grote dingen in staat ben, zal ik u nu in een omzien van al uw stofnesten afhelpen. Wat bedoelt u met mijn stofnesten, meneer Bommel? Ik onderhoud mijn spulletjes als de beste en ik zorg dat alles altijd proper is. Natuurlijk, dat spreekt. Maar ik heb hier een omstoffer waar u van zult opkijken. Het is iets geweldigs. Let maar op. Ik druk gewoon op deze knop en voordat u het weet zijn al uw spindragen verdwenen. Oh. Hmm? Elektriciteit heb ik niet nodig omdat ik helemaal overgeschakeld ben op om. Als u begrijpt wat ik... Hoe? voelt u zich niet lekker? Uh, help, het is te om. <ma lush> Wat een geluk dat ik net langs kwam. U moet naar buiten. <tierit> <tie <shimmer> Wat is er gebeurd? Het was benauwd daar binnen. Er zat vast geen zuurstof meer in de lucht. Dat was het niet. Het nah. was om. Ja, dat zei u daarnet Hem. ook al. Wat is ja. om? Het lijkt me onzin. Ik ben aan een groot werk bezig, jonge vriend. Een omwenteling die het aangezicht der aarde zal veranderen, bedoel ik. Wat is dat dan? Ik laat om uit de lucht halen. En op het ogenblik laat ik daar stofzuigers van maken. Maar dat is natuurlijk maar het begin. Binnenkort haal ik uit om ook hoofdpijnpillen en kunstenergie en alles. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik? Ik wil dat ding niet in huis hebben. Het deugt niet. En ik heb het niet nodig. En ik begrijp niet waarom je het hier gebracht hebt. Het is niet aardig van je, Olly. Ze had gelijk. Dat ding deugt niet. Want het haalt iets uit de lucht waar we niet buiten kunnen. Wie heeft het eigenlijk gemaakt? Zeker een professor Sikbok. Een knappe kop hoor. Het is de uitvinding van deze eeuw. Maar als Doddeltje dit niet mooi vindt, dan zal ik hem wel iets geweldigers laten maken. Als het van Sikbo komt, kan het niet goed wezen. Tom Poes stond de volgende morgen van de herfstsfeer te genieten. Toen hij verstoord werd door... Hallo, jonge vriend. Ik hoop dat je goed geslapen hebt. Ik niet, dat kan ik je wel vertellen. Vol gedachten. Over die stofzager zeker? Ja, inderdaad. Ik begrijp dat hij gisteren niet helemaal in goede aarde viel... met al die flauwtes en zo. Maar hij werkt voortreffelijk. Dat kan niemand mij afstrijden. En er zitten grote zaken in. Zodat ik mij met de gelden die ik ermee verdien... in andere ondernemingen kan storten. Want dit is nog maar een klein begin. Al kleeft er een klein foutje aan. Wanneer die oomstoffer... ...nu eens met een zuurstofmasker geleerd, zou kunnen worden. Hmm. Ja, Hé, hey, niks. Hmm. Het is allemaal heel eenvoudig. En ik zie maar één moeilijkheid. Hoe pakt men zoiets groot aan? Kijk, dat ga ik even aan de professor vragen. Hij is een geleerd iemand, hoor. Uh, kom mee, jonge vriend. Toen ze bij de oude bunker kwamen... ...hing professor Sikbok juist uit een luik een luchtje te scheppen. Dat uh, treft... Ik wil u eens vragen hoe ik die stofzuigers groot kan aanpakken. Ik heb er gisteren nog met mijn garagist over gesproken. Een heel bekwaam persoon. Hij weet alles van sleutelen en dopjes en zo. Maar hij wist toch ook niet hoe men het zou moeten doen? Ik ook niet. Dat is uw zaak, mijn waarde. Oh. Ik heb nu belangrijker dingen aan het hoofd. En daarvoor heb ik een grotere werkplaats nodig. Deze ondergrondse ruimte is te klein en staat me bijzonder tegen. Om kort te gaan, ik moet drie miljoen florijnen hebben. Geld. Ik weet wel dat ik het met de verkoop van stofzuigers kan verdienen... ...maar het ligt niet helemaal in mijn lijn, als u begrijpt wat ik... Volg me. Het kan me allemaal niet schelen, mijn beste. Als ik maar geld krijg om te werken. En gij kunt geld verdienen met de zaken die ik maak. Dat lijkt me eerlijk verdeeld, nietwaar? Ja. Kijk, hier heb ik een nieuw artikel voor uw handel dat zeker succes zal hebben. Een doos op wielen? Een wagen? Heel goed opgelet. Het is de wegwerpautomobiel van de toekomst. De aanmaakkosten bedragen slechts 15,75... en het voertuigje gebruikt kosteloze om... zodat het niet moeilijk kan wezen om er een zaak op te bouwen. Maar nu heb ik 3 miljoen florijnen nodig... om zonder onderbreking door te kunnen gaan met dit veelbelovende project. Ja, maar het is wel veel geld, hè? Ja, dan moet ik ook nog even een fabriek opzetten en zo... Het leven van een groot ondernemer is erg moeilijk. Wat u zegt. Dan kom ik morgenochtend om 11 uur wel even langs om het geld te halen. En neem het wagentje vast mee. Het zal de oprichting van uw fabriek vergemakkelijken. Kijk, als je dit buisje omhoog trekt en op het giense knopje drukt, treedt de ombrenger in werking en dan kunt je rijden. Heel eenvoudig en voor de inzittenden geheel gevaarloos, omdat de om boven het hoofd wordt aangetrokken. Omgevertabletten kunt u er niet van verwachten. Alle gebruikte om wordt natuurlijk omgezet in aandrijfkracht. Hmm, hij rijdt wel prettig. Maar dat om bevalt me niet. Het kan niet goed zijn als men er steeds flauters van krijgt. Jij ziet altijd alleen de zure kant. Gun je me niet dat ik mijn vleugels uitsla om de grootste vinding van deze eeuw te ontplooien. Maar ik zal mevrouw Doddle laten zien hoe een heer tot daden komt. En ik laat me niet tegenhouden. Halt! Oh. Uh, dat is Paul. Ja? Hij heeft zich eindelijk een nieuw wagentje aangeschaft, zo te zien. Uh. Maar ik ben benieuwd of zijn papieren in orde zijn. Oh, eh, uh, eh, uh, papieren? Uh, uh, nee. Hmm. geen papieren dus. En volgens het rijbewijs natuurlijk ook geen bevoegdheid tot het besturen van... Uh, ja, van wat eigenlijk? Uh, wat, wat, wat is dit voor soort voertuig, Bommel? Uh, gewoon. Uh, hij rijdt op uh, om, bedoel ik. Uh, uh, uit de lucht, u weet al een uh, omrijder. Een uh, omrijder? Uh, um, ja, ja. ja. <laughs> rijdt op om. Uit de lucht. De... Precies. Ah! Het is die om, die veroorzaakt flauwtes. Ja, maar... Dit soort machines deugt niet, dat zult u toch zo langzamerhand met me eens zijn. Ik wil er niets meer mee te maken hebben. Nou, mooi is dat, om je beste vriend in de steek te laten bij de eerste de beste moeilijkheid. Maar goed, ik zal het wel weer alleen opknappen. Om even de motor opzetten. Zonder dat hij het wist, werden zijn bewegingen nauwlettend gevolgd door een heer die zich niet ver vandaar op een heuveltje ophield. Het was duidelijk dat deze getroffen was door het eigenaardige voertuig en er meer van wilde weten. Mijn naam is Steenbrink. Ik vertegenwoordig een wijdvertakte multinationale onderneming. Kunt u mij enkele bijzonderheden over de motor van dit wagentje mededelen? Bent u de uitvinder of de fabrikant? Kijk, dat zal onze president Commissaris erg interesseren. Kom, met die fabrikant ben ik bezig. Ik weet nog niet precies hoe, maar men zal nog staan te kijken van mijn ondernemingsgeest. Dit is vooral nog maar het begin. Als ik eenmaal 3 miljoen florijnen aan professor Sikbok gegeven heb... Professor Sikbok? Ja. Is dat de uitvinder? Kunt u mij ook zeggen waar die woont? Uh, eh, misschien heb ik een opdracht voor hem. Uh, nee, ik zeg niets meer. Als ondernemer en groot zakenman moet men zijn mond geven te houden. Ogen! Uh? Oh, een blikje. Gaat zomaar niet. Dat, dat heb ik niet zo knap gedaan als ik gewend ben. In de eerste plaats heb ik mijn mond voorbij gepraat. En ik ben wakker dat ik de politie tegen mij heb ingeworgen. Ach, het is eigenlijk de schuld van Tom poes die mij in mijn zorgen in de steek liet. Maar ik zal tonen tot welke daden de weer alleen in staat is. Ik ga zo vlug mogelijk op een paar slimme watfiguren nemen. Bedoel ik. Ik zit met een nieuwe uitvinding, meneer Dorknoper. Een soort auto. Hoewel het ook een stofzuiger kan zijn. En als hoofdpijntablet werkt het lang niet gek. Maar omdat het niet op benzine loopt, heb ik niet de goede papieren. Zodat commissaris Bas me gemakkelijk op de bom kan zetten. Dat vind ik niet prettig. Kunt u voor papieren zorgen? Dat is niet geheel zeker. Maar wanneer er een correcte aanvraag wordt ingediend, ja. gaat het langs de geëigende kanalen. Tuurlijk. En wanneer er geen wettelijke bezwaren zijn, zie ik niet in waarom het niet voor elkaar zou komen. Ik zal u wel even helpen. Want wij beambten zijn werkelijk de kwaadste, niet wanneer we met goedwillenden te maken hebben. Waarop loopt uw wagen dan wel? Uh, gewoon, hij rijdt op uh, om, bedoel ik. Uh, uit de lucht, u weet wel een omrijder. Een vergunning voor het onttrekken van om... Aan de lucht. Dat zal geen moeilijkheden opleveren. De lucht is nog vrij en niet belastbaar, zover ik weet. Maar van om heb ik nooit gehoord. Nee. Het zal wellicht raadzaam wezen wanneer wij ons tevens wenden tot het Merken- en Patentenbureau ter bescherming van het octrooi. Wat zegt u daarvan? Heer Olly vond natuurlijk alles goed. Prima. En met het prettige gevoel dat hij gehandeld had als een helder denkend en daadkrachtig heer, verliet hij het gemeentehuis. De heer Dorknoper liet intussen, niet minder voldaan, de papieren in de gleuf glijden die naar de ambtelijke molen voerden. Ik weet niet of ik hier goed ben, maar ik wil graag het adres weten van een zekere professor Sikmok. Is dit hier de burgerlijke stand? Dat is een sterk verouderd begrip. De woorden burgerlijk en stand zijn uit het woordenboek verwijderd. Maar als u een adres wilt hebben, kan ik u dat wel bezorgen, omdat hier alle draden van de ambtelijke molen bij elkaar komen. Dat kost dan drie florijnen aan leesjes en vijf wanneer u de gezondheidstoestand en de gebreken van de gezochte eveneens wilt weten. Later misschien. Voorlopig is het adres voldoende. Momentje. Sikbot J. Adres. Het zal niet meevallen om dat adres te vinden. Die geleerde woont in een bunker op de heide... En het is mijn plicht u er attent op te maken dat zijn professoraat buitenlands is en geen zins vaststaat. Toen heer Bommel thuis kwam, zette hij de onmobiel in zijn tuin, maar hij ging nog niet direct naar binnen. Een wandeling zal me goed doen, want er valt heel wat na te denken voor een heer die tot daden komt. En lopen maakt het hoofd helder. Oh. In plaats van prettig bij de haard te zitten, stap ik hier met een hoofd vol zaken door de storm. Geld speelt natuurlijk geen rol, maar toch is het heel veel wat Sipok vraagt. En bovendien, hoe pak ik een grote onderneming aan? Och, het zou veel leuker zijn om niets met dat soort dingen te doen te hebben. Dag Olly, oh, heb je die enge stofzuiger weggedaan? Uh? Het was aardig bedoeld, maar. Ik verwachtte eigenlijk iets anders van je. Weet je al wat je gaat doen? Eh, uh, ja. Ja? ja dat zeg natuurlijk. Ja? Ik ben aan een heel groot uh, project bezig, waarbij geld geen rol speelt. Oh. Men zal nog van mij horen, mevrouw. U zult trots op mij kunnen zijn, zodat ik. Z -z zodat wat? Ja. Daarover kunnen we het beter later eens hebben, als u begrijpt. Ik, oh. ik moet u even flink gaan aanpakken. Malle jongen. Hij denkt alleen maar aan zaken en geld. Terwijl het toch over veel belangrijker dingen gaat. Na deze ontmoeting aarzelde heer Olly niet langer. En zodra hij thuis kwam, belde hij zijn bank op met de opdracht om zoveel mogelijk geld los te maken. Ik weet niet of dat verstandig is, meneer Bommel. Misschien kunt u beter even wachten, want de koersen stijgen. Dat kan me niet schelen. Ik ben aan een grootse onderneming bezig, waarvan u nog zult staan te kijken. En de geleerde die voor mij werkt, moet even voortkudden. Dat was waar. Professor Sikbok zat dringend om geld verlegen. En hij was aangenaam verrast toen hij bezoek kreeg van een vreemdeling... die Steenbreek heette. Mijn onderneming, AWS International, heeft interesse voor uw vinding. Als u mij even uitlegt waar het over gaat... heb ik, geloof ik, wel een aantrekkelijk voorstel voor u. De geleerde zette uitvoerig uiteen waaruit de omvinding bestond... en daarop greep de heer Steenbreek de telefoon en voerde een kort gesprek. Het is in orde. AWS heeft belangstelling voor uw idee... U krijgt een bedrag van 10 miljoen om mee te beginnen... en bovendien een geschikte werkruimte. Als u uw spullen even bij elkaar pakt, kunnen we gaan. Ei, ei. Ik weet niet wie deze ABS is. Maar het voorstel is niet onaantrekkelijk. Weliswaar door kruist het mijn afspraak met Bommel. Maar kom aan. in de wetenschap kan fatsoen geen rol spelen. Het is duidelijk dat professor Sikbok zich weinig in zakelijke kringen bewoog, Want dan zou hij zeker geweten hebben dat AWS niemand anders was dan de grootmagnaat Amos W. Steinhakker. Deze zakenticoon stond erom bekend dat hij een florijn kon ruiken op 100 meter afstand. En het telefoontje van zijn secretaris Steenbreek was dan ook voldoende om hem onmiddellijk in actie te laten komen. Vergezeld door enkele topfiguren begaf hij zich naar een machinefabriek die hoog op de Brokberg gelegen was. En die hij wegens een onbevredigende gang van zaken had stilgelegd. Breng dit gebouw in orde voor een nieuw object, Blokdozer. De gegevens krijg je van een zekere sickbok, die al onderweg is. Ik zelf zal zolang mijn intrek nemen in de directiesuite, om tijdens de aanloopperiode een oog in het zeil te houden. Richt die met smaak voor me. Jawel, ABS. Maar... Met smaak! Zeur niet, en jij, kellenaar... Moet zorgen dat al mijn aandelen in staal, olie en auto's van de hand gedaan worden. Dat zijn achterhaalde zaken. De hoofdboekhouder zette grote ogen op, maar de praktijk had hem geleerd zonder verdere navraag te gehoorzamen. De gevolgen daarvan bleven niet uit. Toen heer Bommel zich die middag bij de bank vervoegde om zijn geld te halen, feliciteerde de bankier hem met zijn scherp inzicht. U hebt uw aandelen juist op tijd weggedaan. De koersen zakken momenteel door een zichtige verkopen. De volgende morgen ijsbeerde heer Bommel onrustig door de gang van zijn slot. Ik begrijp het niet. Nu heb ik met scherp inzicht mijn gelden vrijgemaakt, maar waar blijft professor Sikbok vraag ik mij af. Hij zou langskomen om Florijnen op te halen, nou is hij er niet. Dat vind ik niet netjes. Want jij, Joost, nu sta ik hier voor niets te springen om aan een grote onderneming te beginnen, waarvan men zal staan te kijken. Men staat niet lang te kijken, heer Olivier. Men zakt met duizelingen in elkander met uw goedvinding. Wanneer u tenminste het oog hebt op die stofzuiger. Waarop ik het niet erg begrepen heb, als ik zo vrij mag zijn. De zaak is te groot om met een eenvoudig iemand als Joost te bespreken. Ik ga die geleerde in een zijn werkplaats opzoeken. Want als ik eenmaal met iets begonnen ben, weet ik van geen werk. Het ferme pas schreef de ondernemende heer tegen de stormwind in over de heide. Totdat hij de bunker van de professor in het oog kreeg. Op het openstaande luik daarvan was een handbeschreven vel papier bevestigd. Ja, wegens verbeterde omstandigheden verhuisd. Melkboer en geldschieter niet meer nodig. <totstuk> niet meer nodig. En het is heel vreselijk voor een heer om een geldschieter genoemd te worden... ...terwijl geld geen rol speelt. Trouwens, wat moet er nu van mijn grootste onderneming terechtkomen? Hoe gaat het met de zaken, heer Olly? Bent u nog bezig met dat uh, gevaarlijke autootje? Nee, het is allemaal en zwendel. Met scherp inzicht heb ik mijn vermogen losgemaakt uit een wankele beurs... om het in de wegwerponderneming van Sikmok te steken. En nu heeft die schurk het niet meer nodig... wegens een verbetering van zijn omstandigheden. Het is treurig. Hm. Ik ben blij dat u er niets meer mee te maken heeft. Maar die verbetering van zijn omstandigheden... klinkt alsof er iemand anders belang in stelt. En dan zijn we toch nog niet van zijn uitvinding af. Hm. Ik moet deze kant op. Hm. Dag, heer Olly. Iemand anders die er belang in stelt, wat kan de jonge vriend daarmee bedoelen? Hoe gaat het met je zaken? Ik ben bang dat je veel te veel moeilijke dingen aan je hoofd hebt, Olly. Je pakt alles altijd zo groot aan. Oh. Toevallig dat u dat zegt, mevrouw. Ik heb er nog eens over gedacht, maar het lijkt me toch rustiger om de zaken niet al te geweldig om te zetten. Men ontmoet als ondernemer zoveel schrukachtige lieden. En dat is niets voor een heer van mijn stad, als je begrijpt. Ik. Daar ben ik nu echt blij. Je hebt gelijk, hoor. En ik vind het ook zonde van je tijd, hè? Er zijn dingen die veel belangrijker zijn... dan ondernemingen oprichten en aan geld denken. Wat jij? He? Ja, ja, zo is het. Toch? Dag, mevrouw. Oh. Wat kan ze bedoelen? Ik herinner me toch zeker dat ze me een paar dagen geleden aanraden... om iets belangrijks aan te gaan pakken. Maar wat kan er nu belangrijker zijn dan grote geweldige zaken? Dat zou ik wel eens willen weten... Vooral omdat die nu niet meer doorgaan door de verbeterde omstandigheden van Sipbok. Is de onderneming begonnen, als ik zo vrij mag zijn? Nee, Joost. Aan de ene kant ben ik diep gegriefd als zijnde. ...aan de andere kant ben ik een beetje opgelucht omdat die onderneming van me afgevallen is. Maar ik zou willen weten wat er belangrijker is dan grote zaken. Kan jij me dat zeggen? Ik zou het zo gauw niet weten. Of het moet een geweldige grootse omwenteling wezen... waar de radio om twaalf uur over sprak. Met uw goedvinden. Een omwenteling? Zijn er onlusten? Ach, waarom is er toch niemand die rekening houdt... met het gevoelige zieleleven van een heer... die volstrekt niet tegen dat soort dingen kan? Zo erg is het niet. Het moet een revolutie zijn op het gebied van de voortbeweging... wanneer ik mij zo mag uitdrukken... Het aangezicht van de aarde zal er door veranderen, zei de radioheer. Sensatie. Ze verzinnen toch maar van alles. Wat zou dat nu weer voor een nieuwtje zijn? Alles vergaat. Men ontneemt een heer het eenvoudige genoegen om een grootse onderneming op te zetten zonder zelfs maar dag te zeggen. En intussen vindt er een omwempeling plaats waarover ik niet van tevoren ben ingelicht. Waar moet het heen? Wat zeg je van de beursbobbel? Ja? De olie- en staalaandelen kelderen dat je er koud van wordt. Oh. Het is wat te zeggen met die industrieën. Aan de ene kant zit ik met de vervuiling... waar mm. ik als burgemeester op aangekeken word. Mm. En aan de andere kant liggen ze straks op hun achterste. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand? Oh, ik weet het niet, dit dikke dak. Alles gaat buiten mij om. Ik wil echt wel meedoen hoor. Zo had ik bijvoorbeeld wat geld vrijgemaakt. om een nieuw model stofzuiger op de markt te brengen. Maar men laat mij ermee zitten zonder dankjewel te zeggen. Ja, dat zal wel. Maar wat is dit voor een omwenteling? Dat zou ik willen weten. De omwenteling zal ook uw leven gemakkelijk maken. De vlugste manier is de pen. Schakel over op omgebreide. De koop is voordelen gekomen... en de ombrenger is veilig. Let op de omrondberichter. Schakel over op omrijden. Wat een onzin. Maar die omwenteling heeft iets met het verkeer te maken, dat is zeker. Natuurlijk een nieuwe uitvinding die door het grootkapitaal naar voren gedrukt wordt. Nou, zo doen maar. Ik ga eens terug naar het stadhuis. Om mijn wegwerpautootje. Dat is natuurlijk de omwenteling. Goedemiddag, burgemeester. Mijn naam is Steenbreek. Ik vertegenwoordig de NV-ombrenger. Mag ik even uw aandacht vragen van industriële omwenteling... die in uw stad zal beginnen? Een geweldige gebeurtenis waarvoor ik u steun Oh, dat nog! Ja, ik heb al genoeg ellende met de stanken en het lawaai, zonder dat ik die hoef te steunen. Oho, u begrijpt mij verkeerd. Door deze omwenteling zal er een einde komen aan de vervuiling en aan het lawaai. En als u meewerkt, zult u de geschiedenis ingaan als dikker dak de grote. Maar dan vraag ik wel alle hulp die u kunt geven, ook van de politie. Toen heer Bommel had begrepen over welk soort omwenteling zo'n drukte werd gemaakt, stapte hij in het wegwerpautootje om naar de stad te rijden en daar maatregelen te nemen. De eerste die hij onderweg tegenkwam was de markies de Kantekleer. Fidonk. Uh, dit is het nieuws. Zonder hè? twijfel. Dit brikje hebt ge cadeau gekregen op uw soepbodden, ik. Oh, oh, nee. Dit is het voertuig van de toekomst. Dat mij door lage handelingen ontnomen is, zodat mij de kroon van het hoofd is gerukt. Maar ik ben op weg naar de krant om de zaken in hun ware licht te laten schijnen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ah, Het is erger dan ik dacht. Zo, huh? dit keer ben je erbij, bommel. Huh? De nieuwe verkeersverordening is duidelijk. De onmobiel is nog niet in de handel en dus mag je er nog niet in rijden. Huh? Wat is je naam? Ik huh? ga je opschrijven. Fidorg, het is sturtend. Oplichting aan plagiaat. Niets is deze figuur te dol als het om publiciteit gaat. De, dat is het toppunt. Met grote kosten heb ik middelen vrijgemaakt om dit voertuig te laten timmeren... ...terwijl men verhuisd is zonder afscheid te nemen... ...zodat ik voor aap zit met mijn geld... ...omdat ik nu geen grootse onderneming op kan zetten. Uh, als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, en nu hebt u de lompheid. Of... Geen praatjes. Dit merk is beschermd en mag niet bereden worden voordat het in de handel is gebracht. Het wordt verbeurd, verklaard. Zet het maar aan de kant. Ik begrijp niet dat u nog steeds in dat ding wilt rijden, heer Olly. U hebt toch gemerkt dat het alleen maar narigheid is. Je hebt gemakkelijk praten. Je hebt toch niet over de omwenteling gehoord, merk ik. Maar je moest eens dus weten voor welke vraagstukken een heer komt te staan die het groot aanpakt. Wegens verbeterde omstandigheden melkboer en geldschieter niet meer nodig. Hing er aan het luik van sickbox bunker. Geldschieter? Het is heel vreselijk voor een heer om een geldschieter genoemd te worden, terwijl geld geen rol speelt. Het is maar goed dat het zo is afgelopen. Als heer kunt u de oude schicht toch niet verraden voor een wegwerpotoetje? Heer Bommel, ja. ik kwam toevallig langs. En omdat ik een bericht voor u heb, dacht ik. Kom. Misschien is het wel aardig wanneer ik het zelf even mededeel. Een ambtelijk schrijf is vaak zo droog, nietwaar? Ja, nu u iets zegt, meneer Dorknopper. Uh, wat is dat voor een bericht? Ik kan u mededelen dat uw aanvragen 7325... Ja. betreffende het onttrekken van OM aan de lucht... in behandeling is ja. genomen door de adviesraad voor het consumptiewezen. Ja, ja, de ambtelijke molens malen langzaam, maar zeker. Geen dank, meneer Bobbel. Ik zal u verder op de hoogte houden. Waar heeft hij het over? Aanvraag voor om. Ik heb mijn buik vol van om. Ik wil niets meer over die om horen. Alleen al om de oude schicht die niet verraden mag worden. Weg met om. Serieus, heer Olivier. Ik betuig u mijn bijval als u mij toestaat. Mijn olieaandeeltje is lelijk gezakt. En die stofzuiger deugde niet. Niet lang daarna brak de verkoop van de Ommobiel los, gesteund door alle mogelijke reclamemedia. Maar daar bleef het niet bij. Het was duidelijk dat de NW-Ombrenger een frisse, moderne aanpak had. Want op een winderige morgen kon men de heer Steenbreek waarnemen op weg naar grootgruts comestibleshandel. Toen hij binnentrad, was de wakkere winkelier juist verdiept in de lezing van een krantenbericht, dat de voordelen van het voertuig naar voren bracht. Hoe is het mogelijk? Gratis brandstof, helemaal gemaakt van spul uit de lucht. Om, noemen ze dat. Hoe voor zin is het? Het is een grote vinding, een omwenteling, mag ik wel zeggen. En kijk, dat is nu zo aardig, ik kan u een hele mooie aanbieding doen... Wij van de MV Ombrenger hebben een open oog voor de moeilijkheden van de onafhankelijke kruidenier tegenover de zelfbedieningspakhuizen. Alsjeblieft. Kijk, namens mijn onderneming kan ik u op voordelige voorwaarden de Ommobiel aanbieden als geschenk op uw cadeaubonnen. Dat zal klanten trekken en bovendien brengt zoiets het merker in. Zoals de ene hand de andere. Wat u? Wat zegt u ervan? Nee, Joost? Licht, fraai en toch snel. Het loft op Om uit de lucht. En u kunt het krijgen op cadeaubonnen die bij de afname van grutsprits verstrekt worden. Maar u kunt het ook kopen voor 99 gulden cents. Met een prettige betalingsregeling. Nou, wat zegt u daarvan? Om dingen deugen niet met uw welnemen. Hmm, jammer dat u er zo over denkt. Ik ben juist van plan om een supermarkt op te zetten voor omartikelen. Omkoelkasten, omwaspassiers, omdrogers, omzuigers. U kunt het zo gek niet opnoemen. Dat zal wel niet. Maar die omzuiger ken ik en die veroorzaakt een heel betreurenswaardige hoofdpijn. Ik mag er trouwens niet aan denken een maaltijd op een omkoker te bereiden. Het is robbel, wegwerpspul waar ik niets mee te maken wil hebben. Want men heeft mij heel lelijk behandeld toen ik het ontwikkelde. Hebt u het ontwikkeld? Ik meen het begrepen te hebben. Dan, de... Dan hebt u het verkeer begrepen. Ik bedoel, ik trek mijn handen er af. Een omrommel, zoals die onmobiel van u, wil ik liever niet op mijn terrein hebben. Ja, nou, ik, ik wil niet impertinent zijn, maar u bent niet helemaal bij de tijd, vrees ik. U Wat? moet eens in de stad gaan kijken. Daar is een regelrechte ommenteling aan de gang. Alles wordt gratis uit de lucht gezogen, zodat ik de vraag niet kan bijhouden. Als de NV-ombrenger geen assistentie gaf, zou ik niet weten hoe ik overeind moest blijven. Niet bij dit tijd, dat heeft men mij nog nooit gezegd. Maar ik zal nu toch eens in de stad gaan kijken. Als heer moet men tenslotte pal staan wanneer het gevaar krijgt. Ook al wil men er niets meer over horen. Heer Bommel reed in zijn oude schicht naar de hoofdweg. ...waar het verkeer in een onafgebroken stroom van en naar de stad zuiste. Maar de aanblik was heel anders dan vroeger. In plaats van ronkende en kwalijk walmende voertuigen... ...snoorden er nu keurige lichte wagentjes over het asfalt. Van grijze of blauwe dampen was geen sprake... ...en alles zou werkelijk erg prettig geweest zijn... ...wanneer heer Bommel niet door een lichte hoofdpijn bekropen was... ...bij het naderen van de verkeersader. Hij voegde zijn voertuig met enige moeite in de onafzienbare stroom om en reed stadwaarts. Het was duidelijk dat zijn bejaarde auto ongunstig in dit gezelschap afstak. Maar dat liet heer Olly koud. ze maar kijken. Boven de weg hangt hoofdpijn door overwadig omgebruik. Dat voel ik heel fijn aan. En waar moet het naartoe nu Jan en alle mannen in een wagen rijden? Er is niet genoeg plaats meer... Heren van stand blijven thuis. En wat is nu het gevolg? Oh, ik mag er niet aan denken. Nee, ik heb al te lang gezwegen in hun boosheid. Ik moet de notabele waarschuwen, zodat er paal en perk gesteld kan worden. Dit uur van de dag well, zullen ze wel in de kleine club te vinden zijn. Een historische dag. Hè. Vanmorgen is al de kwart miljoenste ommobiel uit de omfabriek gerold. En ik heb gezorgd dat het bedrijf binnen onze gemeentegrens is gevestigd. <lacht> Mooie stunt hoor. Denk eens aan. Van hieruit zal de wereld worden overstroomd met omvliegers, omrijders en omvaarders. En dan spreek ik nog niet eens van omraketten. Het heelal ligt voor ons open. <lacht> Vrijwel kosteloos. Om uit de lucht. Dat is alles. <lacht> Het is stuitend. Stuitend? Ja. Dat heb ik zelf gemerkt toen ik een stofzuigerdemonstratie bij mijn buur voor wilde geven. Spar me uw plattebroodwinning, amissant. Uh. Het gaat hier om ernstige zaken. Ja. die uw bevatting misschien wat te boven gaan. Helemaal niet. Ik heb persoonlijk dat ongedoe ontdekt. De geleerde die het ontdekt heeft, bedoel ik. En ik heb hem geld gegeven om nog meer te ontdekken... terwijl hij er ondankbaar en heel stilletjes vandoor ging... omdat hij het beter kon krijgen. Die om niet, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat geeft me te denken. Ik helde er toe over om er ook ongunstig over te oordelen... No. maar door de mening van Bobbel ja. ben ik wel gedwongen het met dikkerdak eens te zijn. Ja. Juist. Ik voor mij wens de burgemeester geluk... Vooruitgang en welvaart, daar gaat het tenslotte om in het leven. En denk eens aan, de ombrengers zijn helemaal reukloos... en geven geen verontreiniging. Welke zegen, zo zou ik willen uitroepen. Een heer staat toch maar overal alleen voor. Niemand begrijpt wat hij eigenlijk bedoelt. Heer Bommel keerde zich om en verliet gebogen het clubgebouw. neergeslagen liep hij een poosje doelloos voort totdat hij behoefte aan warmte begon te krijgen en een tapperij opzocht. Het is de ontwikkeling van die omdingen. Die heb ik mogelijk gemaakt. Het is toch wat te zeggen. Men heeft het mij ontfutseld. Maar dat is niet erg. Helemaal niet erg. Ik wil er niets mee te maken. En weet u waarom niet? Omdat je er een lelijke hoofdpijn van kan krijgen... Commissaris Bas is zelfs al van zijn stokje gegaan. Het is toch niet waar? Uh, dat speelt durft niet. Maar gemeentebestuur doet niets. Praten maar en praten maar en naar een heer luisteren. maar. het is erg jongen. Hm? Ik ben werkelijk getroffen door je mooie houding. Oh, en tegenover dat flauwvallen bedoel ik. Huh. Vanmiddag nog zeg ik tegen mijn maat... ...dit is toch wat met al die draaierige personen. Ik weet niet waar dat heen moet. En nou moet ik je hier ontmoeten. Weet je wat wij gaan doen, ouwe reus? We gaan de handen ineens slaan. Als zakenlieden onder elkaar. Jij schiet het kapitaal voor. En ik doe de rest. Ja, ja, Maar wat gaan we dan doen? We gaan een fabriekje van... Gasmaskers opzetten. Gasmaskers. Iets met een filtertje of zo. Ja. Oh, als wij het alleen recht voor de verkoop daarvan hebben. kunnen er zaken gedaan worden. Ja, ja. Superzaken. Zaken, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik weet het niet, burgemeester. De geneeskundige dienst heeft de handen vol aan duizelige personen. Ik vraag me af of dat van het omgebruik komt. Er zit iets in de lucht... of juist niet in de lucht, dat weet ik niet. Maar ik voel me ook lang niet lekker. Kom, kom, Bas. Het zal wel een herfstgriepje zijn. Want de ombrenger kan niet komen. Want niets is zo schoon en zo hygiënisch als die uitvinding. Hm. Zuivert de lucht van gassen en viezigheid terwijl hij omzuigt. Dat is niet te geloven. Nee, ik, ik weet het niet, bedoel ik... Maar een griepje voelt anders aan. Heel anders. Kom, kom, commissaris. Wat frisse buitenlucht zal je goed doen. Herfstgriepje. Ik hou vol dat er wel erg veel omgezogen wordt. En ik vraag me af of men niet kan omkomen door te veel omgebruik. Overal liggen verziekte voorbijgangers. Nou ja... Misschien heb je er minder last van als je een opgewekte stemming hebt zoals de burgemeester. Afgesproken. Met die zakcentjes van je kan vast beginnen. Bobbel, oude reus. Maar eerst ga ik een gasmaskervergunning aanvragen. Zaken zijn zaken. Super zaken. Ja, super oh. Blijf zitten ouwe oh. jongen. Ik weet er alles van. Zinkingen en draaierigheid. Ik heb er zelf wel eens last van, maar ik heb er iets tegen gevonden. Kijk, ja. ik ga ten behoeve van alle ja. een lekker fabriekje van gasmaskers met een filtertje opzetten. Oh. Een eigen modelletje. Daar wil ik graag de alleenrechten voor hebben, voel je wel? Eh, misschien is het een goed idee. Deze soort herfstgriep is erg naar. Zou een gasfilter daartegen helpen? Ik betwijfel het. Maar ik wil wel een aanvraag indienen. Dat is dan drie florijnen leesjes, meneer. Uh... De firma Superbommel Co. Stuur de rekening met de vergunning uh... maar aan de bollen, je weet wel. Beste ermee, hè? De, de bollen. Dat herinnert mij eraan. Er is iets met een kennisgeving voor de heer Bommel. Ach, met die hoofdpijn vergeet men alles. Tegen de avond stak er een koude wind op die donkere wolken voor zich uitdreef. Hmm, er kon wel eens sneeuw aankomen. Maar wat is er, heer Oli? Voelt u zich niet lekker? Ik uh, ben in de stad geweest en daarom uh, heb ik hoofdpijn. Net als iedereen daar. Oh. Maar nu ga ik zegenrijk werk verrichten door de aanmaak van gasmaskers. Samen met... Uh, super, je weet wel. Super? Hmm. hmm. Nou. Niks. Is het nou weer niet goed? Kan ik dan niets groots opzetten zonder dat jij zuur kijkt? Super is wel een ruwe bolster, maar een blanke pit... dat blijkt toch maar uit dit plannetje. Het gaat om een kennisgeving die ik enigszins vergeten was. Door de duizeligheid, het moet herfstgriep wezen, zegt de burgemeester. Maar daar gaat het nu niet om... Uw aanvraag 7325 is door de Adviesraad voor het Consumptiewezen doorgegeven aan de Consumptieraad voor het Advieswezen. Met een gunstige aanbeveling. Oh. Overigens moet ik van u uh, uh, drie Fionorijnen ontvangen. Leesjes. Ja. Aanvragen van ah, ah. Hm. Hij heeft de motor van zijn ommobiel aan laten staan. Het is die ellendige OM. Bul Super zat de volgende dagen niet stil. Met het geld van heer Bommel kocht hij een oude schuur en wat tweedehands legermachinerie. En niet lang daarna gleed het eerste gasmasker op de lopende band naar buiten. Heel goed, Hiep. Het is een mirakel wat jij met machines kunt doen. Zo kom je er wel. Nou, dat ding komt maar net op tijd. Ik voel me knap dreigen. Er Niks ervan. Hier met dat masker. De klanten gaan voor, jongen. Pracht van advertentie in alle kranten. En dat maskertje zit ook op een tv-spotje. Je zal eens zien wat een toeloop we krijgen. Iedereen moet toch zeker zo'n ding hebben. Ik heb al pijn. Over een poosje kunnen we er zelfs niet meer zonder leven. Een supermaskertje van de wieg tot het graf. Ademhalen kost geld. En daarom worden we steenrijk. Want niemand kan zonder lucht. Zeg nou zelf. Het bleek als spoedig dat hij gelijk had. Want na het uitkomen van de kranten begonnen stroomvoertuigjes zich in de richting van de fabriek te bewegen. En omdat heer Bommel natuurlijk benieuwd was hoe de zaken gingen, voegde hij zich in de verkeersstroom. Het ziet er naar uit dat die maskertjes in een behoefte voorzien. Hmm, ik moet bekennen dat ik me er ook een ga aanschaffen. Ik voel me de laatste tijd lang niet goed. Maar het geeft een mooie voldoening dat ik hulp heb kunnen bieden tegen de zegeningen van de techniek. En bovendien heb ik nu toch iets groots en belangrijks opgezet, zodat Doddeltje trots op mij kan zijn. Dus dit is de fabriek, maar zo droor is het erg onrustig. Ach wat, het zullen tevredenheidsbetuigingen zijn van dankbare klanten. Of anders is het ongeduld. Super en hyper kunnen het werk natuurlijk niet af. En ik kan ze beter gaan helpen. Oh, oh, oh, oh. Wat, wat, wat betekent dat, heer Super? Was er een foutje in de fabrikage? Gasmaskers helpen niet. Het nee. gaat helemaal niet om vergif in de lucht. Dat had je wel eens kunnen zeggen, bolle. Ja, nou, nou, nog mooier. Kan ik dan niets aan anderen overlaten? Je hebt mij wijs gemaakt dat je die omdingen had laten ontwikkelen. Ja. Ik dacht dat jij er verstand van had. Die hele omuitvinding deugt niet. Daarom ben ik ermee opgehouden. Een ombrengen moet slecht zijn, dacht ik direct met mijn fijn gevoelsleven. Natuurlijk. Ja. Het gaat om om. Dat had ik eerder moeten bedenken. Geen gasfilters, maar ommaskers. Ja. Hoe maak je dat spulbollen? De, de, de, de, de, dat, dat weet ik niet. Dat, dat zou Sikbok weten. Maar, maar, maar die is weggegaan zonder een adres na te laten. Sikol! Ja, Maak dat je oh. wegkomt voor het geweld aan je plek. Ja. Oh. Oh. Mister kon op den duur natuurlijk niet doof blijven voor de toenemende klachten over duizeligheid. En daarom begaf hij zich met commissaris Bas naar buiten om zich op de hoogte te stellen. Er zijn wel erg veel ongelukken met duizelige chauffeurs. Dat is toch niet gewoon? En ik moet bekennen dat ik zelf tegenwoordig ook vaak draaien word. Vooral naar een raadszitting. Laten we teruggaan. Ik moet me beraden. Waar is de hoofdweg, Bas? Rechtdoor. En daar staat er nog een langs de kant. Het is Bommel. Gasmaskers helpen niet, burgemeester. Daar heb ik heel wat geld in gestoken, maar mijn fabriek is beschadigd. Door ontevreden klanten. Heel vreselijk voor een heer die goed wil doen. Het komt allemaal door omgebrek. Ze moesten die ommachines verbieden. Onzin. De lucht is nog nooit zo zuiver geweest. Ja. En nu komt er nog een nieuwe fabriek voor de aanmaak van omgrondstoffen in plaats van de hoogovens. Kan je nagaan. Alles wordt steeds schoner. En jouw benzinevoertuig wordt verboden. Die uitlaatgassen slaan me op de ogen. Het is de om. Het adres van hebben. Een ogenblikje, mijn heerschappen, ik moet u ja zo voort spreken. Professor Britskovski, wat is dat voor een pijpleiding op uw hoed? Dat is de aanzuiger uit een ommobiel. Die benodigt men ja, want er wordt onverantwoordelijke wijze met de atmosferische lucht heromgeknoespeld. Zonder de pipeline krijgt men ja in een vaartvernauwering in de schedel. U moet hier als behorde een toe toeroepen. Zou Bobbel dan toch gelijk hebben? Nee, de om kan niets met dat kinderachtige gevoel te maken hebben. Stel je voor, de toekomst van Rommeldam staat op het spel. Nee, we zullen alle knappe koppen van de stad bij elkaar roepen. En dan vinden we wel een andere oorzaak. Heeft toe dat die uitbarsting van duizels onder de bevolking me zorgen geeft. Daar moet iets tegen gedaan worden. Ik zal een spoedvergadering beleggen. Ik, uh, rijden, Bas. Ik moet iets doen tegen dat onmisbruik. Maar ik kom er niet toe door het onmisbruik. De hoofdpijn, bedoel ik. Hebt u motorpech, heer Olly? Nee, jonge vriend. Het is omgebrek. Oh. Ik moet... Moet het adres van Sikbok hebben om hem te laten stoppen met zijn uitvinding. Hoe kan ik te weten komen waar die schurk woont? Hmm, dat zal doorknoper wel hebben. Hmm. En ik vind dit een beter plan dan die fabriek die u met super wilde beginnen. Gaat die niet door? Doorknoper zal het adres van Sikbok wel hebben. Dat, dat, dat bedacht ik net toen jij eraan kwam. Het wordt tijd om aan te bakken, dacht ik, want zo gaat het niet langer. Kijk nou toch eens naar die ongevallen omrijders. Het was duidelijk dat door de opwinding iets van heer Olly's daadkracht was teruggekeerd. Daarom was het jammer dat de ambtenaar Dorknoper niet te spreken was toen ze op het raadhuis aankwamen. Hij was in de spoedvergadering die de burgemeester bijeen had geroepen. De professor hier meent dat er te veel om uit de lucht wordt gehaald. Dat is heel vervelend. We kunnen die prachtige ontwikkeling van onze stad toch niet ineens stil gaan zetten. Dat, dat zou onmogelijk zijn. Maar al dat flauwvallen en die hoofdpijn kunnen zo niet doorgaan. Het wordt steeds erger en de overheid begint zich zorgen te maken. Wat moeten we doen? Dr. Anders Jukneiper. Dit vraagstuk is helemaal niet zo moeilijk. De, de maatschappij ontwikkelt zich. Op gezonde wijze. En het is de taak van iedere weldenkende burger om zich aan te passen. Als we een samenleving krijgen met minder om, dan moeten we leren om minder om nodig te hebben. Wij moeten ons aanpassen aan de maatschappij. De maatschappij. ...kan zich toch niet aanpassen aan ons. Stel je voor. Ja, stel je voor. Nee, de overheid moet zorgen... ...dat alle burgers aangepast worden aan de nieuwe toestand. Als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. En u krijgt alle nodige volmachten, meneer Zielknijper. Gaat uw gang. Aanpassen aan een maatschappij zonder om... ...dat is heel vreselijk voor een heer van mijn stand... Ik moet ergens nog een paar tabletjes ja. hebben. Omgevers genaamd. Ze helpen wel, maar kunnen niet voor de handel gemaakt worden. Er zou niet genoeg om overblijven voor de industrie. Uh, meneer ja, Dorknoper, wat is het adres van professor Sikbok? Uh, die moet ik nu juist daarvoor dringend spreken. Sikbok. Uh -huh. Weet het niet uit mijn hoofd. Te veel hoofdzuizingen en kloppingen, zodoende. Ja. Uh, komt u maar mee. Ja. Ik heb trouwens nog een kennisgeving voor u. Oh. Heb ik vergeten door te geven. Geef het niet. Hier. Ah. Van de consumtieraad. Ah, is... En wat nu dat adres betreft... Ja. Kijk. Hm? Sikbok. Hm? Professor dokter Joachim. en hm? N.V. Ombrenger. Ah. Brokberg, 10. Brokberg 10. En nu die tabletjes. Ah, ah, ah. Kom hier, jonge vriend. Het is op de Brokberg en dat is een van de voorlopers van de Zwarte Bergen. Natuurlijk zou het alleen kunnen gaan, maar dat is erg ongezellig in dit winterweer. Trouwens, het is gevaarlijk ook. En jij zou toch niet willen dat je oude vriend en beschermer eenzaam naar een vijandige omgeving ging om het kwaad te bestrijden? Wat jij? Nee, hm. het wordt hoog tijd dat er wat gedaan wordt. Ja. Voordat iedereen wordt aangepast aan een wereld zonder om... Hm. Maar wat is dat voor envelop die u van Doorknoper hebt gehad? Oh, ik weet het niet. Het zal wel een of andere belastingaanslag zijn. Die zal ik later wel eens bekijken. Uh, We hebben nu wel wat anders te doen. Oh, kijk nou toch eens hoeveel lieden door een flauw te bevangen zijn. Dat was inderdaad een akelig gezicht. Maar toen ze buiten de stad kwamen en de heuvels inreden, werd het aantal ongelukken minder. Zodat het duidelijk werd dat er in de hoger gelegen streken nog voldoende om in de lucht was. In de bergen waren de wegen trouwens verlaten, zodat ze door een doodse stilte tenslotte de Brokberg naderden. Het was gaan sneeuwen, maar tussen de vlokken door waren de omtrekken van een kolossaal gebouw te zien, dat zwart tegen de winterlucht afstak. Het was de eens vervallen machinefabriek op de top van de Brokberg, die intussen geheel aan de eisen destijds was aangepast. Vonkelende toestellen rezen uit de rotsbodem en ontrokken zacht zoemend om aan de dampkring voor de bereiding van omvliegers, omrijders en andere nuttige voortbrengselen der wetenschap. Het is geweldig, meneer Sikbok. In ieder huis is nu wel een ombringertje in de een of andere vorm te vinden. We kunnen de vraag niet aan, ondanks de enkele kleine ongemakken die uw vinding heeft. De zaken lopen boven verwachting. En er gaan geruchten dat ik zal worden opgenomen in de Raad van Beheer. Alleraardigst. Maar ik hoop dat ik u niet laat meeslepen door dit succesje, mijn waarde. We staan pas aan het begin. De volgende week hoop ik over te gaan... tot het grotere werk van schepen en raketten. En daarna kom ik tot het hoogtepunt... waar het aangezicht der aarde grondig zal veranderen. Goedemiddag, AWS. Met Steenbreed. Niks, goedemiddag. Heb je de krant niet gelezen? Je kunt beter onmiddellijk hier komen. Als de donder. Steenbreak, als de donder. Hier ben ik al, meneer Steinhakker. Wat is er aan het handje? Noem maar geen meneer. Zover is het nog niet. Nog niet. Want er is niks aan het handje, maar er is gedonder. Dat is er. Heb je de berichten over al die ongelukken niet gelezen, hè? Dat flauwvallen en die duizeligheid op de weg. Er is te weinig om... In de atmosfeer, volgens de rapporten. Wat ga je daaraan doen, Steenbreed. Oh, dat. Dat betekent niets, minister. Arias, een kleinigheid. Daar is van alles aan te doen. We kunnen die pillen gaan maken. De zogenaamde omgeving. Onzin. Pillen en voedsel uit om kosten te veel apparatuur. En wat verdien ik eraan? We werken niet voor de liefdadigheid, meneer. Weet je niks anders? We kunnen een soort ommaskertje ontwikkelen. Maar omdat ook dat niet veel opbrengt, heb ik iets anders bedacht. Ik heb contact gezocht met een zielkundige die ervan uitgaat... dat het publiek moet worden aangepast aan een omarme atmosfeer. Dr. Hannes Zielknijper, een heel geleerd vakman. Ik heb hem al ontboden, want ik dacht wel dat u hem wilde spreken. Uh, is professor Sikbok thuis? Ik moet hem spreken over een dringend geval. Hebt u een pasje? Uh, uh, een pasje? Uh, nee, waarom zou ik... Ik moet alleen maar een recept hebben voor het maken van om, zodat ik geschikte maskers kan laten vervaardigen. Geen pasje, geen toegang, meneertje. En nu opgeroepen. Oh. Oh. Wat nu? Ik moest me inhouden om die vlegel van een portier geen verdiende tuchtering te geven. Maar door mijn zelfbeheersing. Uh, uh, wat nu bedoel ik? Kijk hier, Olly. Huh? Daar komt een ommobieltje aan. En zo te zien heeft die bestuurder wel een pasje. Oh, gauw. Als we in de oude schicht achter hem aangaan, kunnen we ook binnenraken als het hek helemaal open staat. En daarna zien we wel weer verder. Heel goed. Ik had het zelf kunnen bedenken. Vlug, jonge vriend. Volg me. In orde. Ga je nu maar door. Zo, ja, dat is dat. Als het niet goed schikt, kan dan maar kwaad, schikt. Maar het is vervelend dat deze weg zo sterren omhoog gaat, jonge vriend. De grond is glad en ik moet het van mijn snelheid hebben. Want als ik inhoud. Ik wilde dat die sukkelkolen zo diep je bedoel ik. Ik, ik. ik zal. Pas op! Oh, Hou je vast. Hou je vast jongen Hé! Hoor. Hey. Daar is die geleerde al, AWS. Ik hey, hoor. Laat hem binnen, Stijnbrek. Laat hem binnen. Dit is dokter Anders Zinkme. Dat zie je. Wat bezielt u om hier tegen mijn muur aan te vliegen, meneer? Mijn schuld niet. Ik, ik, ik werd geschept. Ah, door een wegpiraat. En Hij bevestigt mijn theorie. De doorsnee burger moet worden aangepast aan de maatschappij. Anders krijgen we dit soort barbarisme. Wat nu? We kunnen hier niet blijven zitten. Direct wordt de oude schicht ontdekt, bedoel ik. We moeten iets doen... En als Sikpok niet wil meewerken, moeten we de fabriek stilzetten. Maar hoe doen we dat? Verzinnen ze een list, jonge vriend. Hmm. Kom, kom. De toestand verdraagt geen omgeteut. Vooral omdat ik daar een raampje zie openstaan. Er moet een andere manier zijn om de zaak stil te leggen. Hmm. Wat was dat eigenlijk voor een brief die u van Doorknoper gekregen hebt? Oh, die... dat raampje. Juist, daar heb ik je. Kom maar eens mee. Heer Bommel dacht dan natuurlijk niet aan om de bewaker te gehoorzamen Hij nam een sprong omhoog, zodat hij zwaaiend aan de dakgoot hing Omhoog, Ollie, omhoog Ze hebben goede vader altijd En daar de... oh, hebben ze Houd oh. oh. ik mee aan Zo Hier schieten we niet veel mee op Direct wordt natuurlijk de hele fabriek gealarmeerd En dan zullen we te druk hebben met vluchten om iets nuttigs te kunnen doen Hmm, het zal het beste zijn wanneer ik probeer buiten te blijven, want ik kan hier Olly toch niet helpen door achter hem aan te gaan. Daar had hij gelijk in, want heer Bommel was zonder enig beraad door een open venster gesprongen, en dat wreekte zich natuurlijk. Professor Sikbok bevond zich namelijk precies onder de opening om een cyclonisch verdelertje bij te stellen. Maar voordat hij het werkje uit had kunnen voeren, werd hij in de nek getroffen door de struisige gedaante van de insluip. De bons, waarmee zij op de grond terecht kwamen, galmde door het tuimelraam naar buiten en deed de sneeuw van het dakstort. Daardoor begreep de portier, die juist was opgestaan, dat de toestand zich toespitste, en hij snelde naar de bij zijn de deur om binnen te geraken. Tom Poes zag dat hij de vlacht van heer Bommelsjas onverschillig wegwierp. Maar ook zag hij dat er zich een zak in bevond. En omdat hij de envelop van de ambtenaar doorknoper nog niet vergeten was... sprong hij toe om de lap op te rapen. Hij had geluk, want het was de zak waar de brief in zat. Hmm. Dit zou best eens erg belangrijk kunnen zijn. Jij daar! Oeh, de bevaker! Vat hem! Die uitzinnige is op het verdeeltje gesprongen. En hij is tot alles in staat tussen deze hele apparatuur. De bewaker had geen aanvuring nodig. Tot overmaat van ramp was de gang aan het einde afgesloten door het fijne netwerk van draden waarvoor Sigbord gewaarschuwd had. Heer Olly was te laat om te remmen. Hij nam een sprongetje waardoor hij bovenop de voorste omleider terecht kwam. En nu schoot hem 25 omgevingen door de tors, zodat horen en zien hem vergingen. Men kan iedereen wennen aan een wereld met minder om. Wanneer men het denkvermogen wat terugschakelt en het hart langzamer laat kloppen, zal het lichaam minder omgebruiken. En als dat bij iedereen gebeurt, zal het verschil niet zo gemerkt worden. Trouwens, in kwaadwillige gevallen kan men een goede inrichting inschakelen, die de scherpe kanten van het driftleven op humane wijze bijslijpt, zodat het... Omverbruik wordt teruggebracht. Prachtig. Waar hebben je ook eigenlijk nog een driftleven voor nodig, als de ombrenger alles voor je doet? Natuurlijk zullen er lastige gevallen zijn. Er bestaat altijd oproerig volk dat zich niet bij de maatschappelijke orde wil aansluiten. Ik denk bijvoorbeeld aan jongeren en artiesten, die zullen menen niet zonder om te kunnen. Daar heb ik je. Wat doen we daarmee? Zulke figuren kunnen door een behandeling met elektrische of omstoten worden geholpen. Maar daar is niets nieuws aan. Dat gebeurt nu ook reeds met onaangepaste. Een insluiper. OBW. Hij heeft een behoorlijke omstroom door zich heen gehad en daardoor is er kortsluiting. De fabriek is lamgelegd en de winning van om staat stil, zegt de prof. Lamgelegd? Dat kost me 5 miljoen per minuut. Wat zit je daar steenbreek? Zorg dat het hier de schade betaalt. Schiet op. Schraag hem een advocaat in. Waarschuw de politie. Deze daad grenst aan hoog verraad. De secretaris ging met grote voortvarendheid aan het werk. En de gevolgen daarvan werden al spoedig zichtbaar. Over de besneeuwde weg zuigde de omsleep van het advocatenkantoor Prik, Punt en Jelker nader. Op enige afstand gevolgd door een politievoertuig. ...en de omslee van commissaris Bas. Vlug, heer, vlug. Elke minuut kost miljoenen. De schade is zelfs door een computer niet bij te houden. En meneer, de, de, ABS staat erop dat OBB onmiddellijk wordt aangepakt. De hele omwinning staat stil. Stelt u weer eens voor wat dat betekent. Niemand die me ziet. Snel erachteraan. Nu moet ik een beetje handig zijn met die brief van Doorknoper. Niet te vroeg en niet te laat. Hier in deze gang kan ik het beste mijn kans afwachten. En ik hoop maar dat alles goed gaat met de heer Olie. Hij vertoont toch heel andere kenmerken dan een patiënt met een elektrische behandeling. De oom is hem door merg en been gegaan, dat is duidelijk. Maar hoe raakt hij het weer kwijt? Deze therapie is niet geheel onbedenkelijk, zou ik zo zeggen. Hij heeft op de omleiding getrapt. Daardoor heeft hij de hele omwinning verlamd. Het is misdadig, heren. Altijd dezelfde, hoewel misdadig... Ik weet niet in hoeverre hij volgens de wet strafbaar is, meneer. Hij ziet er zelf ook niet al te pest uit. Strafbaar of niet, ik wil schadevergoeding hebben van deze OBB. Altijd zit hij me dwars met zijn raffijne manipulaties. En daar heb ik genoeg van. Schijt voor maar uit jullie wetboekjes. Ik wil schadeloos gesteld worden. Begrepen? Schadeloos. De advocaten Prik, Punt en Jelker lieten hun papieren zakken... en richtten nu hun koude blikken op de verstarde heer Olly. Dat no, is een schade. Schade Daar gaat het om. Het is zaak dat de politie OBW goed in de gaten houdt. Zijn vermogen wordt verbeurd, verklaard en we gooien hem in gijzeling. Best mogelijk dat hij zou proberen te vluchten. Daar is niet veel kans op, meneer Steinhackers. Hij is zo stijf als een deur en dokter Zielknijper neemt hem mee naar een nette inrichting. Daar zullen ze wel een rustige omgebruiker van hem maken. Um, een ogenblikje. Ik heb hier een brief die u even moet lezen, voordat u gekke dingen doet. Hoe? Oh? Ja, gekke dingen, ik. Geef op. De Consumptieraad heeft gunstig beschikt op uw aanvraag nummer 7325... het recht tot het onttrekken van oma de atmosfeer wordt... met uitsluiting van alle anderen toegewezen aan... Toegewezen aan Bommel O.P. Zo, zo. Bommel heeft het alleen recht voor het gebruik van om. Dat verandert deze zaak. O.P.P. Heer Olly zelf had geen weet van het geschreeuw en de tonelen die zich om hem afspeelden. Hij was nog steeds geheel verstart. En dan waren twee agenten nodig om hem naar buiten te geleiden. Het groepje bewoog zich dan ook moeilijk schuifelend door de fabriek. Waar professor Sikbok trachtte om de kortsluiting te verhelpen. Pas op. In deze toestand kan de patiënt maar al te gemakkelijk afknappen. In de kliniek zullen we heel geleidelijk zijn spanningen moeten ontladen. De gehele lading van het omklootron is in de bommelmassa geslagen. En daar men zonder kracht geen kracht kan opwekken, bevind ik me in een afschuwelijke leegte. Waarin iedere seconde een vermogen kost. Voorzichtig! De patiënt verkeert onder hevige spanningen. En in zo'n toestand zou hij plotseling ongemotiveerd kunnen losbarsten. Pas op! Er hangt daar nog een gebroken draad. Pas op dat hij die niet raakt. Er schoot een flits van de geladen heer naar de omleiding. En op hetzelfde moment kwam er ook weer beweging in heer Olly. Oeh. Oeh. Oeh. Wat? Wij? Weer... Oeh. Ei, Oeh. het is te verwachten dat de ontlading van de bommelmassa het omklotron weer opgeladen heeft. Weg, weg hier vandaan. Heer Olli, uh, hebt u zich pijn gedaan? Oh, gebrak, uh, gebroken bedoel ik. Maar, maar, maar ik moet voort. Vluchten, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil niet naar de kliniek. Nee, nee dat hoeft ook niet. Ah. Ik heb hier een brief die alles anders maakt. Kijk maar. Uh, de, de consumptieraad, ja. Uh, nummer 7325 onttrekken van om. Um, uh -huh. Met uitsluiting van alle anderen toegewezen aan... Uh, ja? Bommel OP. <laughs> Ik ben dus de enige die om mag maken. De enige. En deze fabriek... Deze fabriek is in overtreding. Het is toch wonderlijk wat een heer vermacht. Meneer Bommel, OBB, een ogenblikje. Ik hoor dat u de rechten op om hebt. Ik kan u namens AWS een prachtig aanbod doen... als u de rechten aan de NV-ombrenger overdraagt. Een geweldig aanbod. Noem uw prijs. Maak er meer van. Verdubbel uw bot, mijn beste Bommel. Een heer is niet te koop... Kom, Tompoes. Ik heb trek in thee. Laten we naar huis gaan. Ik weet u 1 miljoen. Nee, 2 miljoen. Ik bedoel... 4 1, miljoen. 1 miljoen. Nee, nee 8 miljoen. 1 miljoen. 16. Nee, 64 miljoen. Nee, 64 miljoen. Nee, 64 miljoen. OBB niet, AWS. Zo, zo. En waarom hebben wij de rechten... voor het vervaardigen van oom eigenlijk niet? Meneer Steenbreek, hè? Waarom OBB wel en wij Ik niet? Ik heb ze aangevraagd, AWS. Maar het loopt allemaal door de ambtelijke molen en die maalt zo langzaam... Niks langzaam. Ik moet dat oomrecht hebben wat het ook kost. Prik, punt en jelker. Ga procederen. Kortgeding. IJzergunstige beslissing. Doe iets. Meneer Steinhakker, mijn naam is Dorknoper. Ik heb hier een uitstuitsel van de Consumptieraad... betreffende uw aanvragen voor het onttrekken van OM aan de atmosfeer. Dit verzoek is afgewezen. Jammer, maar het is niet anders... Het recht was reeds vergeven aan de heer Bommel, die eerder een desbetreffende aanvraag had ingediend. Goedendag. Afgewezen. Afgewezen. Afgewezen. Afgewezen. Afgewezen. Afgewezen. Afgewezen. Wat moet dat? Denken jullie soms dat we klaar zijn? Nou, dat zijn we niet. OVB is bezig met een fijn spel en ik wil weten wat hij in zijn schild voert. Hoe gaat hij de beurs bespelen? Hoor hem uit. Zet hem onder druk. Ik wil tot een akkoord met hem komen. Begrepen. Wacht. ...zou Bommel van plan zijn. Eén ding is zeker. Volgens de gemeenteverordening mag alleen de politie in benzinewagens rijden. En daarom is het duidelijk dat hier een overtreding plaatsvindt. Halt! Dag, meneer Bommel. Het is verboden in voertuig met ontploffingsmotoren te rijden. Ik dacht dat ik u daar toch even op wijzen moest. Zo, zo, dacht je dat, Bas? Dan ben ik bang een beetje achterloopt. Weet je niet dat ik de enige ben die toestemming van de raad heeft gekregen om om uit de lucht te trekken? Daarom ben jij een overtreding, Bas. Jij rijdt in een omslee. Ik weet ervan. Ik heb het schrijven van de raad gelezen, maar. Ah. Wat gaat er nu gebeuren? Om. Neemt u deze ombrengerfabriek over? Dat is mijn zaak. Daar heeft de politie niets mee te maken... ...zodat die beter aan de duizeligheid kan denken. Het omvallen, bedoel ik. Ik hoop daarom dat je niet meer in dat wagentje gaat rijden. Je kunt beter gaan lopen. Ach ja, die vreselijke hoofdtreinen. Dat lucht op. Ja, maar weet u zelf ja. eigenlijk al wat u met die om gaat doen... Daar komen die advocaten aan en ik denk dat die dat ook willen weten. Ik zou niet weten waarom ze dat willen weten. Uh, wacht even, OBB. Onze cliënt zou graag weten hoe u de beurs gaat bespelen. Een kleine inlichting daarover is hem veel waard. En ik bedoel. Wij, wij hebben volmachten. Alle manipulaties met om aandelen kunnen door ons onder juridische druk worden gezet. Het is voor u voordeliger om tot een akkoord met AWS uh, te komen. Hoeveel wilt u voor die omconcessies hebben? U kunt uw eigen prijs noemen en dat zou voor u het allervoordeligste zijn. Ik, ik verkoop dat uh, concessie niet. Het is van mij en ik zal zorgen dat niemand eraan kan komen. Maar wat, wat gaat, gaat u er dan mee, mee doen? doen? Niets! Vertel dat maar aan de heer Steinhakker. Al ben ik bang dat hij niet begrijpt wat ik bedoel. Bommel stopt het omgebruik. Een slag voor de gewone burger. En voor het bedrijfsleven en al zijn geledingen is het een ramp. En dan praten we nog niet eens over de stedelijke welvaart en de zorgen van de overheid. We gaan weer terug naar de stank en de politie. Tja, stank en politie of hoofdpijn door omgebrek zijn mee om het even. Ze behoren tot de platte levensstijl van het grauw. En de capriolen van deze uh, bommel lijken mij niet ongunstig voor de behoudende belegger. Die bolle is gek. Nu zouden we pas superzaken kunnen gaan doen. En nu stopt hij ermee. Het stijkt me naar de strot, hiep, jongen. Namens de overheid kom ik u mededelen dat uw aanvraag 7346 voor het vervaardigen van gasmaskers is ingebilligd. Goedendag. Kan ik helemaal niet tegen. Iedereen is boos op me. Omdat ik de om heb stopgezet. En omdat men niet langer een ommobieltje cadeau krijgt bij de Margarine. Nee, niet iedereen is boos. Ja. De hoofdpijn en de ongelukken zijn aan het afnemen. Mm. En Joost is bijvoorbeeld blij, omdat zijn olieaandeeltje zich aan het herstellen is. Mm. Mm. Je hebt gemakkelijk praten. Het moeilijkste is dit allemaal tegenover het doddeltje. Mm? Ik heb haar grote daden beloofd en nu zit ik hier weer met lege handen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hmm. Dat zou best eens mee kunnen vallen. Weet u wat u moet doen? Hmm? Nodig haar uit voor een etentje en leg haar dan alles uit. Uh, u heeft gescheld? Ik hoor daar dat je olieaandeeltje zich herstelt. Dat is mooi. En omdat het vreselijke gevaar van de ombrenger weer geweken is... door mijn diep inzicht... gaan we het morgen vieren met een eenvoudig, doch voedzame maaltijd. Doe je best, Joost. Ik nodig mevrouw Dottel ook uit. Als ik het groot had aangepakt... ...zou ik nu bezig zijn met erg belangrijke zaken? Dat was wat u van mij verwacht, weet u nog wel. Nu ja, ik heb dat natuurlijk wel in me... ...maar het werken met die ombrenger stuitte me tegen de borst... ...als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom ben ik nog altijd een rustend en eenzaam heer. Je bent veel te bescheiden, Ollie... Ik vind het juist een reuze flink van je om die rommel te verbieden. Je merkte natuurlijk direct dat het niets was... toen je mijn huisje zo raar had leeggezogen. En nu heb je tenminste tijd om iets echt belangrijks te gaan doen. Excuseer, Olivier. Ja. Er is een zekere professor Sikbok aan de deur... die zijn diensten aanbiedt. Hij betreurt dat de samenwerking in de tijd... door een klein misverstand verstoord is, zegt hij. Laat hem <laughs> lopen. Laat <laughs> hem heen lopen. Laat hem lopen. Laat hem lopen. Laat hem lopen. Laat lopen.